Boko Haram heeft in Nigeria 49 vrouwen vrijgelaten. Ze waren eerder deze week door de terreurgroep ontvoerd uit hun dorp in het noordoosten van het land. Boko Haram eiste los geld. Volgens enkele slachtoffers heeft een overheidsfunctionaris dat geld betaald.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 Hey Goedemorgen, goedemorgen, Zandvoort zelfs. Uh, we zitten goedemorgen. hier. Goedemorgen, Hans.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 Ja, misschien wel, dat weten we nog niet, maar uh, we gaan in ieder geval wel lekker de stad in, denk ik. Ja. Jullie zijn goed gekleed op het weer. Dus uh, nou, ik wens jullie echt super veel plezier. Uh, geniet ervan. En de sfeer is echt uh, fantastisch. Hey, kan Cari ik jullie al Carina? verklaar? Carina? Ja? Oh, ik krijg je uh, ja? het is uh, Gisteren was het uh, de wachttijd langer dan uh, uh, drie kwartier ongeveer bij de trein. Uh, gaan ze dan oh. echt het dorp in of blijven ze wachten? Uh, ik zal het even vragen. Hoe bedoel, jullie, hoe, bedoel, uh, hoe, bedoel, hoe bedoel je, Ben? Drie kwartier wachten waar? Op de trein, op het station? Ja, Richting ja maar ze zijn trip, net aangekomen, hè? Ja, dat klopt, maar de nee. terugweg gisteren liep inderdaad van Spijkstraat helemaal vol. Daar heb ik foto's van gezien. Oh ja, ja nee, nee, maar de... deze gasten, ja. deze mensen zijn hier nu net aangekomen voor ja. de eerste dag. Okay, dus zij ja, ja. hebben nog helemaal niets nee, te maken dat... met wachttijden voor ze teruggaan. Nee, dat en klopt, ze blijven niet. ook hier. Maar dat gebeurde gisteren, maar dat maakt verder niet ja, uit. Dat zien ze dan vanzelf. Ja, dat merken ze vanzelf vanavond. Dan gaan ze lekker het dorp in, toch? Want daar is van alles te doen weer. Dus, ja, uh, maar hè? zij zijn er morgen ook, hè. Dus deze oh. mensen die gaan gewoon lekker genieten van... Alles wat Zandwoord te bieden heeft ture, ture, ture, dit weekend. Ture, ture, ja, nee, logisch. Wij gaan verder lopen. Ja, prima. We spreken elkaar straks. Okay. Ja, okay. Dan wensen we ze heel veel plezier met wat er op Zandwoord gaat gebeuren. Ik ja. zie dat de, de zon komt door, Hans. Ja, je uh, misschien beelden. Ik heb een vraag aan jou. Ja, vertel. Ik zie jou uh, uh, regelmatig op de televisie tegenwoordig. Wat is dat? Ja, ik weet niet. Uh, er worden televisieopnames uitgezonden op uh, Sigo kanaal 40 en uh, uh, KPN 1369. Nou, dat zijn opnames van uh, uh, interviews die wij houden bij uh,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 I'm the king to attack me Still you're a baby you've won I'm the bubbles in champagne Gonna be tight like you're holding your cup I'm the keys to attack me Baby Ja, nou ja er misschien een uh, Porsche uh, we staan op het circuit, dus gevaarlijk, gele vlaggen, maar uh, ja, het is nat Hij staat net in de taschaanbocht aan de binnenkant, dus het moet een uh, ja. schip geweest zijn. Oh, oh, hij gaat, het alweer, uh, gaat alweer rijden, dus niks aan Watjes uh, ja, uh, ja, zijn ja, natuurlijk ja. nog een beetje gevaarlijk, omdat het ja. nog steeds nat is. Zeker. Nou, we hebben inderdaad wat? over nat gesproken, we hadden flinke buien vanmorgen. Hè ja nou, het was al uh, een, een beetje voorspeld dat het vannacht zou gaan regenen en ja. dus nu kijk maar het wordt, uh, het wordt netjes blauw Word, wordt iets beter ja. maar ach, aan de achterkant boven Noordwijk, ja, is Noordwijk. zie je het al nou, ja. ja. bij Noordwijk zie je het alweer donker worden ja, en het komen er nog, is nog een paar ook, bij bij. vandaag nog een paar buitjes komen als. ja ik heb, ik, heb, ik heb te doen met al die mensen die nu die lange enen moeten fietsen of?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 Dat iedereen helemaal gek weet. Nee, dat, dat was in die arena ook. Was ja, dat voorbij, geloof ik, als je ja. voorbij kwam, springt iedereen op. En ja. op een gegeven moment hebben ze het wel gezien hoor dan blijven ze wel ja, zitten. Ja, natuurlijk wel. Maar goed. Maar dat de, was, de e eerste keer dat hij langskomt, is het natuurlijk voor ja, vijf dat was fantastisch. Het was, dat was ook heel grappig. Was voor ons, twee rijtjes voor ons zat een uh, waarschijnlijk een Engelsman. En uh, iedere keer als ze al voorbij kwam, elk rondje. Bij de eerste en bij de tweede <laughs> trede, stond die man op en stond oh, op ja. En nou, hij hield dat gewoon. Twee uur vol. Nee, dat is, ja, was ja, ik heb het, het vorig jaar meegemaakt, dat zat ik bij de, bij, op, vrijdag, of nee, op zaterdag bij de, bij de Tassenbocht. Iedere keer dat ik Al Romeo langs kwam. Was er ook iemand ja. die uh, groot, alles af Romeo op zijn zus en zo stond hij ook te springen. Dat, dat zijn ja, de echte fans. Dat, dat zijn de echte fans. En dat was ook geen Nederlander, dat was een maar buitenlander. Wat nee. ook ja, ja, nou, wel, nou. wel grappig was dat er op dat grote scherm uh, stond dat je geen vuurwerk aan mocht steken. Ja.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 En, ja, het en het is ook smerig gewoon. Zijn ja. gewoon. Nou, het, het, het is voor de tv-publiek uh, het mooi om te zien, natuurlijk. Ja. Maar die kunnen het beter niet doen. Daar ben ik aan wat jij. Als je hoor. erin staat, is niks. Ja, en vorig jaar werd er natuurlijk zo'n ding op, het, op de baan zelf ja. gegooid. Weet je nog bij de, bij de Tas en Bocht? Ja, dat is helemaal nee, belachelijk. Nou. Maar goed, wordt, uh, er wordt op gecontroleerd. Ja, absoluut. Er wordt uh, ook op, uh, op, op geattendeerd dat je dat niet moet doen. Nee, nee. Ik zie net even een van de broers, Coronel, in de regen staan nog ja. steeds. Bij ja. de Porsche supercup. ja nou, hij goede regio's aan. Dus, uh, ah, en, en de. Nou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 En heel veel mensen komen naar binnen en die gaan dan een kopje koffie nemen. En een gevulde koek en een blikje Red Bull. En kijk, bij strijden, kan je alles kopen hier in de shop. Behalve ja, behalve broodjes. En die zijn er dan niet. Maar wel chips en koffie. En... Oordopjes hoor ik net. Oordopjes, ja, hebben we ook. Kijk hier. Paraplus, Paraplus hebben ze ook volgens mij. Uh, hoe zit het met de Paraplus en de ponchos? Nou, ik wou dat ik, dat ik duizend Paraplus had ingekocht. Uh, want dan, uh, dit, is, dit zijn de laatste, er zijn er nog vier. Er zijn er nog vier, dames en heren. We <laughs> de er dertig. Ja, Deze dag ja. had je er de dertig. Oké, okay, nou, kijk eens volgend jaar dus uh, inkopen op uh, paraplu's ja, en poncho's. Ja, ja. Nou, en volgend jaar is het weer heel weer mooi weer. Gewoon, uh, oh ja, volgend jaar is het heel mooi weer, zegt Hans. Nee, dus dat, oh, dat is jammer, zegt Ger. Dit is de eerste regendag hè, in uh, zeven dagen ja. Dutch Grand Prix, dus het valt erg mee natuurlijk. Ja, daarom. Dat is ook zo. En uh, nou, het is, is de grootste stroom nu al voorbij, uh, Carina, of niet? Nee. Wat zeg je? Is de grootste stroom al voorbij, of niet? Oh, dat ga ik vragen.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 Dus je begrijp het al. Ger moet, moet bij de ster gaan werken. Is alleen maar reclame, dat mag eigenlijk niet. Ja, ma ja, je geeft niet nee, veel reclame. Eh, ja, ja, dat, maakt, dat maakt niet uit. Dat moet ook. Je doet het toch niet voor niks allemaal. Ja, we staan inderdaad bij Strijder. En de kerk gaat fantastisch. Is het een Ja. ja, ja, ja, ja. Een ja. Maar zijn er, uh, zijn er nou veel mensen die nog tanken ook, of niet? Uh, oh, uh, word er nog getankt. Ja, er wordt nu net getankt. Ja, kijk maar, pomp 2. Ja, kan? 114,18 euro. Zet. Hè? Heemal, was het was dat helemaal of niet? Tank is ook uh, lekker goedkoop. Uh, uh, Hamilton, hè? Hamilton, ja. kwam even tanken. <laughs> nee, net zoals de zijn ook goedkoop. Ik denk dat hier de pitstop is. Is die goed? Nee. Nou, uh, oké. Ger. Ja. Ik vraag even aan Ger de slogan van de dag: De slogan van de dag is als het regent, dan is het goed. Uh, maar koop hier uh, een paraplu en geen hoed. Ja, heel, heel Kijk, goed. Ja, mooi, gud, mooi, mooi. Dat schudt hij zo uit zijn maat. Ja, nou, volgens mij heeft hij er lang over nagedacht, denk je niet? Hij <laughs> heeft er heel lang over nagedacht, ja. Hij wist dat ik dat ging vragen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hé, <laughs> hey, wij gaan weer door. Uh, hartstikke leuk, we spreken jullie straks wel weer, ja? Alright. Hartstikke goed, Camilla. Dank je wel. Uh. Doei, Doegendag. bye.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 Veel meer dan alles wat vergaat.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 Can't no shit Bitch, your I mean no shit if you me. I'm going to glow up one more time. Trust me, I have magical foresight. See me in court... Muziekje gaat weg en ik hoorde net de telefoon weer gaan. Uh, ik denk dat Carina weer uh, iemand gevonden. Ja, heeft. Ja, ik ben er weer hoor. Ja, <laughs> het gaat zo snel vandaag. Want ja, je doet vijf stappen en je bent weer bij een interessante plek. Natuurlijk. En waar sta je nu? Uh, ik sta nu bij uh, uh, de Race Experience van uh, Blekenmolen, Race Planet, Stan.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 Since I've seen the colors Of the sunrise, pecking at the dawn It's been a long night on the road to nowhere But you found me somewhere in the dark You caught me in the moonlight Pulled me up from under Now I'm left to wander Looking for your love Falling through the hours, Stuck inside my blue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 I'm a blue mind, never wanna lose time, never get enough. waren mooie klanken, dankjewel Thomas voor deze muziek. We hebben uh, tegenover ons zit, uh, Gorge. Gorge hè? Onze vaste muzikant, eigenlijk in uh, Goedemorgen Zandvoort en nu met uh, Zandvoort Race Radio, ZFM Race Radio. Uh, uh, Gorge, één vraag over die Grand Prix hè? over de Formule 1. Waarom is er geen, uh, geen Cubaanse Formule 1 rijder?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 uh, Juan Manuel Fangio, die, die naam zeg je nog iets, die heeft daar gereden. En uh, Stirling Moss, die heeft hem zelfs twee keer gewonnen. In 1958 uh, is hij gereden en toen was Battista nog aan de, aan de macht hè. Ah, ik snap en, het. Uh, en toen, uh, toen wilde zich daar een beetje mee uh, groot maken. <laughs> die denkt: van nou, we, we gaan uh, uh, uh, uh, goede coureurs uitnodigen om te rijden. Nou, dat is gebeurd. Uh, uh, maar in 1958 werd uh, uh, Juan Manuel Fangio werd ontvoerd door uh, revolutionairen. Oh! Ja, en uh, die heeft, uh, is, oh. is vastgehouden, gekidnapt. Uh, maar Batista zei, die race moet toch doorgaan. Dus die is wel gereden. Uh, en wat gebeurde er toen in die race, 1958? Uh, uh, een Cubaanse uh, coureur, Sifuentes, uh, die reed het publiek in.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 Voor mij wel. In, ja. in Cuba zijn behoorlijk veel... Het, hoe noem je dat? Fanatiek. Ja? Dat volgen uh -huh. niet alleen Formule 1, maar ook de voetbal en al die dingen. Nou, honkbal, hè? Honkbal is heel groot. Hongbol, he? in, ook, uh, ook. In Cuba, ja. naar, Wie weet als uh, na naar, naar een van mijn composities al de Formule 1 gevoel in Cuba had een beetje ah, de goede man. kant op. Uh, dan rijden er al vijf jaar gewoon twee Cubanen mee. Dat is een kan kanaas.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 25 september? 25 zondag. september, op, uh, op een en dan zondag. We zitten met Lagrimas Negras. Lacrimas Negras. En wat ja. betekent dat? Lacrimas Negras? Dat, dat kan gaan. Zwarte tranen. Zwarte tranen, oké. Okay. <laughs> nou, donkere tranen he, moeten we tegenwoordig zeggen, Schart. toch? <laughs> maar goed, ja, uh, 4 hartstikke. Juanse Melancol. Ja, ja. En jij speelt zelf mee uh, daar ook? Ik speel wel zelf mee. Met de, met de vrienden weer en zo. Nou, weet je wel, dit project project specifiek is een van de pionierprojecten in de. In de ...Cubaanse, Lataanse, Amerikaanse muziek hier in Nederland. Eh, precies in die momenten waar we zijn begonnen... ...was er ook een heel mooi filmpje hier in Nederland. Dat heet Manera van Sonia. Eh, en die naam is een, een beetje een tribute aan de Cubaanse muziek. Ja, dus we proberen ja. toen de hoge kwaliteit van de Cubaanse muziek... ...door heel Europa te verspreiden. Dat ja, was het dat dat was En nu cool. komen al deze heren... Ah, een soort tribute ja. voor, voor, voor jullie hier in Zandvoort. Ja, zei, kijk aan, het was zei, zeker leuk. 24 september in de krocht. De ja. kaarten zijn waarschijnlijk al te koop, hè, denk ik. Of ja, niet? vanaf ja. begin september. Oké. Okay. Weer bij de Bruna. Oh ja, de ja, ja, ja, ja. Ja, klopt. klopt. Nou, hartstikke leuk. Ja, is van hartstikke wel. Ja, en ik, ga, ik ga zeker een keer kijken. Nee, 24 september, volgens mij. Oh. Maar ja, ik ben een weekend En dat is op, alleen maar. eenmaal een historische concerten. Want ik ja. denk ja. dat na al de heren zijn bijna... Eh, oh, uh, pluser. Ja? Oh, ja. nou ja Hé <laughs> hey, hey, luister, uh... nou, het, het wordt tijd voor een beetje muziek. <laughs> ja, zee. ik wou zeggen... Uh... Ik zie de gitaar al een beetje gaat spelen. Ja, hij gaat een ja. beetje spelen. Wat Morgen. We, nou, nou, we hebben Wat? een aantal composities gemaakt en ik, ik zeg eerlijk... ...ik ben helemaal geïnspireerd door jullie, lieve mensen. Ah, van ah, voor maar ook van de formule 1. Dus ja. die periode van Formule 1 zit helemaal ja de leuk leuk toch en er zijn een paar mooie composities gekomen. Ja, dus vandaag wil ik nou eentje, eentje een proefje doen. Geweldig, ja, natuurlijk. Maak je dat? Ja, tuurlijk. Ja, ga je gang. Ja, maar je, je gaat ook met, een, met, met duo zangerswerk heb ik in de gaten. <acht> ja, Want er komt een refrein. <kijnt -4> ja, gemaakt. Ja, moet, <hijnt -4> moet je mijn microfoon even hebben? Komt ie? Ja, een klein beetje voor Kijken, kijk. Het is ook een Hollandse uitvoering, geloof ik. Ja, ja, dat is het. is gisteravond, geloof ik. Ja, ga je ja. gang. Ja, ik ja, zijn zo crossover, crossover. Zijn en Fred zingen mee? Ja, Yeah, look, look, person. look, look. Ok, vámonos. Mm, vámonos. Atención, Sanford. Llegó la fórmula en... Y así también, vámonos. Vámonos para Cuba. Dice. ¡Wow! Con la bici. ¡Wow! Con la bicicleta. ¡Wow! Confreer en José, vamos para allá. Wow, wow, wow, wow, wow. wow, wow. wow. Sampo, llegó la fórmula en, para cantarle a mi gente. Oye, con mucho ayer. Dice: wow. wow, ay, con la bici. Wow. Wow. wow, con la bicicleta, para la gente buena. Visi Oye que ya llegué cantando la música cubana Oye con mucho aché Wow wow con la bici Wow con la bicicleta Wow Oye para la radio San con Wow wow wow wat get loose con el tren La Zaljapos Sanfok Toi la Kete de vamos con la radio La la rey que vamos pa la radio Hoe ga jij daar dan naartoe? Met de op met de trein Neem je ook nog iemand mee? Met de vis op met de trein Heb je wel een regenpak? Met de vis op met de trein Heb je ook een paraplu? Met de vis op met de trein Neem je ook je gitaar mee? Met de vis op met de trein En een rugzak Met de met Ga je zingen onderweg? Met een pizza met een ding. Neem je brood en koffie mee? Met een pizza met een ding. Zijn wij al bij het circuit? Met een pizza met een ding. Ja, we zijn er. Luister maar. Met een pizza met een ding. Applaus, applaus, applaus. En de ja, microfoon ja. gaat rood. Een, een zeer geïnspireerd lied over ja. Zandvoort. Ik heb ook broodjes en koffie gehoord. Ja, en ik zou ja, ja, ja. uit te wachten, we gaan naar Zandvoort aan de zee. Oh. Ik heb niet alles kunnen volgen, maar misschien kun je nog één keer zingen. dan. Nee, maar nee. <laughs> <laughs> hoeft niet door, hoeft niet. Nee, ze was een heel heel mooi nummer. Uh, uh, geweldig. U, uh, Heb je dat uh, speciaal geschreven voor Formule uh, uh, 1? Ja. Hartstikke ja, leuk. We net de Hartstikke ja, leuk. Ik denk dat het gisteravond geboren is, net nog hoeven ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. u. Uh, we zitten in de fase van, hoe noem je dat? Uh,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 Daarom benoem ik uh, José, Fred, de mensen van de radio. No? Ja, wel, ja. wel. Hartstikke goed. 24 nou, uh, september in de Krocht nogmaals. Ja. Ja. En dan kunnen jullie nog een aantal uh, uh, concerten doen. Hè? En dan gaat hij dicht natuurlijk de Krocht. Hebben jullie een idee? Oh ja. Ja. Nou ja, hij wordt het verbouwd toch? <laughs> of is dat pas over vijf ja. jaar nu? De bedoeling is om volgend jaar mei te sluiten voorlopig en dan wordt het verbouwd. Hebben jullie een idee waar jullie eventueel heen kunnen dan? Nou ja, we zullen in ieder geval tot en met april uh, in, in uh, de, krocht de krocht zitten uh, kunnen, ja, ja. En dan uh, kunnen we misschien... Ja. Ik denk dat je hier uh, in de blauwe tram ook redelijk terecht gaat, in de Grote Zaal. Zou het ja, nog, hè? De Grote Zaal is de akoestiek, dus, uh, oh, okay. ja, is, ja, is oké okay, okay. Nou, dan wordt het de protestantse kerk. Ja, precies, de kleine kerk, de protestantse kerk, dat, uh, dat is een optie, uh, uh. dus uh, ja, dat gaan we Dus dat zou je zien. zo kunnen, ja, ja. ja. ja.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 En ik denk voor de diversiteit hier in de regio en ook de aandacht voor bewoners, dat eventueel niet zo toegankelijk is als in Amsterdam, hmm. is de moeite waarom hier te mogen oh, richten naar de Cubaanse, Latvans-Amerikaanse ja. muziek en ja. vooral met hoog niveau, want hier in Nederland wonen veel goede... Artiesten ja, die tot nu toe niet zo bekend zijn. Dus, we dus zijn er zijn er nog genoeg mogelijkheden om leuke concerten te maken. Absoluut. En misschien, uh, misschien is de, de oude hoe heet dat, uh, bioscoop wel iets of niet? Of is dat niks?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 Ja. Kerk, kerk is ook mooi hoor, een hele goede akoestiek, ja, goed. ja, dat kan natuurlijk ook nog dat ja, zou ook ja. nog kunnen ja, oh, de Kloosdanskerk is de kerk, geweldig ja. ja. ja. Oh, er zijn laatst concerten uh, gegeven de kerk in die kerken die, ja. die, kerk. en die uh, werden hoog ja, aangeschreven. Ik heb er zelf een solo gezongen met de Sommers gewoon een paar keer. Ja, nou, eh, nou zeg ik misschien wat verkeerd. Ik, ik heb Sorry, ik heb niks te zeggen. Ik heb niks te zeggen. Wat hey. Ja, begrijp ik. Ja, nee. Hartelijk dank, uh, Gorgen. Moet jij daar van We gaan zo even, uh, gaan zo even uh, iets mindere muziek draaien. Wat, uh, wat we net gehoord hebben. Nee hoor. Ik, denk dat, uh, ik denk dat Thomas iets heel moois uit heeft. Dank je wel, Gorgen. En heel veel uh, succes, hè. En uh, plezier in het weekend. Dank je wel, Tot de volgende keer. Succes, man.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 ik heb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 Ja, er komt er het beste bij aan, zoals het nu uitziet. Maar goed, mensen zijn watervast en kunnen er prima tegen, wat dat betreft. Okay, nou, dankjewel Carine, Marcel. Super. Een, Carine, we moeten het een ja. beetje afsluiten voor het nieuws en ja. de boodschappen. En we komen natuurlijk uiteraard ja, ben na, ben ben ben uh, na de nieuws komen we bij jou terug. En we zijn bedoeld hoe je dan weer vindt. Ja, we vinden van alles uh, wat, <laughs> wat leuk is om te melden. Oké, okay, tot <laughs> straks. Oké, okay, bye bye. If I'm drifting, say that you will be there. Hope you listen. Say your name as my breath.